3 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. De rechtbank in Den Haag heeft celstraf en werkstraffen opgelegd. aan mensen die na de schietpartij in Alphen aan de Rijn mensen hebben bedreigd. De persrechter. In alle situaties is er bedreigd. in de zin van. Denk eraan wat in Alphen is gebeurd. Dat kan weer gebeuren, want ik ben heel boos. En wat de rechtbank heeft gezegd, ja, als je kort nadat in Alphen... dat schietincident heeft plaatsgevonden, zo'n bedreiging uit... dan is dat heel bedreigend en ook opdat dat heel veel onrust op... bij de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Een man van 40 uit Katwijk kreeg de zwaarste straf. Hij moet drie maanden de cel in wegens bedreiging van een hulpverlener per sms. Hij was al vaker met justitie in aanraking en kreeg daarom geen werkstraf. Drie mannen kregen 180 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Eén van hen had gedreigd de schietpartij in een winkelcentrum over te doen. Twee jongens van 17 kregen een werkstraf van 100 uur, waarvan ook de helft voorwaardelijk. En een 13-jarige jongen werd vrijgesproken. De rechter was het met het OM eens dat zijn dreigement om de schietpartij op een school in Alphen over te doen een misplaatste grap was. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd... dat hij en zijn staf integer hebben gehandeld in het afluisterschandaal. Hij betreurt de ophef die is ontstaan... over de aanstelling van Andy Coulson tot zijn PR-man. Coulson wist als oud-hoofdredacteur van News of the World... mogelijk van de afluisterpraktijken van de krant. Coulson heeft dat steeds ontkend. Als hij gelogen heeft, zal ik excuses aanbieden, verklaarde de premier. De hele affaire heeft het vertrouwen van het publiek in de media, de politie en de politiek geschaad, erkende Cameron. Hij wil dat vertrouwen herstellen door een onafhankelijk onderzoek in te stellen en door transparant op te treden. De Belgische koning Albert is diep bezorgd over de politieke impasse in zijn land. In een emotionele televisietoespraak luidt hij de noodklok... over het uitblijven van een regering. De tv-toespraak is uitgezonden aan de vooravond van de Nationale Feestdag. De kabinetsformatie in België duurt al meer dan een jaar. Met gebalde vuisten zegt de koning dat het dringend noodzakelijk is... een volwaardige regering samen te stellen. Ook deed hij een beroep op de saamhorigheid in het land. De burgers moeten niet alleen hun vertegenwoordigers aansporen moedige besluiten te nemen. Ze moeten zich ook inspannen... om een grotere verstandhouding tussen onze gemeenschappen tot stand te brengen. Hij waarschuwt dat de impasse leidt tot ongerustheid en onbegrip bij de bevolking. Ook kan de situatie volgens de koning de rol van België in de Europese Unie schade. Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Feyenoord, melden verschillende media. Koeman en Feyenoord willen geen commentaar geven, maar volgens ingewijden bereikt hij deze week nog een akkoord met de Rotterdamse club. Koeman speelde tussen 1995 en 1997 in de Kuip. Als trainer werkte hij onder meer bij Ajax, PSV en Benfica. Koeman moet de opvolger worden van Mario Been, die stapte vorige week op, nadat een groot deel van de spelersgroep het vertrouwen in hem had opgezegd. Het heer vooral in het westen zon, verder hier en daar buien mogelijk met onweer. Het is tussen 19 en 22 graden. Morgen meer bewolking en een iets lagere temperatuur. Namorgen wisselvallig en hooguit 18 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Op de parallelrijbaan tussen Knoopwetterbergseplein en, en Rotterdam-Veienoord. Daar staat 5 kilometer.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 Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water. De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Met Viola de Graaf. Goedemiddag, dit is het tweede uur van Radio Tour de France. We zijn bezig met de zeventiende etappe. En deze rit voert naar Italië. Zijn ze allemaal al in Italië, Giro? Nee, nog lang niet allemaal hoor. De kopgroep is wel in Italië. Zojuist reden ze door de douane heen. Uh, maar kijken, links en rechts kijken. Nergens mannetjes met platte petten, geen douane te zien. Paspoort wordt niet gevraagd. Nee, uh, ja, Italië ook gewoon natuurlijk Schengenland. Dus uh, je kunt daar gewoon lekker doorrijden. En uh, wat dat betreft is de kopgroep nu al in Italië. Misschien zonder dat ze het zelf wel echt weten. Maar goed, ze zullen het straks toch zeker op de borden zien. Daarachter hebben we uit het peloton een tegenaanval gekregen... Uh, het zijn nog niet echt de namen die je verwacht voor het klassement. Maar het zijn wel leuke namen hoor. Nicholas Roach. Toch ook goed geclasseerd staat. Uh, 22 e in het algemeen klassement. Net achter Sandy Kazar Achterstand een kleine 15 minuten. Kevin De Weert van Quickstep uh, zit erbij. Die staat zelfs 12 e in het klassement. Op 9 minuten van de gele trui van Thomas Vecler. Want die deed erg goed in de Pyreneeën. En de derde man. Ja, dat is een man die we graag van voren zien. Johnny Hoogerland niet meer in de bolletjes trui. Dus daar uh, hebben we een belletje op dit moment in. Jelle van Endert. Maar Johnny Hogeland rijdt gewoon in dat shirt van Van Consulij DCM. Rijdt in elk geval gewoon mee in die achtervolging. Hij is een van de mannen die dus meegesprongen is. En als je kijkt naar de benen van Johnny Hogeland, dan zie je toch wel dat die verwondingen langzamerhand beginnen te herstellen. In de eerste dagen na die val in het prikkeldraad, toen was het nog één ingepakte soort mummie leek het wel, Johnny Hogeland. Inmiddels zijn de meeste verbandjes eraf. En heeft hij alleen nog een pleister, een flinke plak ...op zijn knie zitten. Maar Johnny Hogeland is in de tegenaanval. Het grappige is dat we zojuist een melding kregen... ...van Bram Tankink. Die zit in de Brixia Tour in Italië. In de Dolomieten En die zegt... ...ja, in de Tour worden renners door een auto van de weg gereden. En komen ze in prikkeldraad terecht. Hier in de Brixia Tour is het een renner... ...die door een stier van de weg gejaagd wordt. En in het prikkeldraad beland is. Dus het kan altijd nog erger. Goed, het peloton dus nog bezig aan de klim. Aan de achterkant van het peloton... Luis Leon Sanchez en de wereldkampioen Thor Maar wat gebeurt er allemaal vooraan bij de kopgroep... die nog steeds 6 minuten en 36 seconden voorsprong hebben? Daar heeft uh, Martin Cialinghi lek gereden. Net aan het begin zeg maar, beetje van de afdaling in de eerste kilometer... van de afdaling van de Montsgenevere. We waren nog niet in Italië en toen was het pats, die lek... Maar hij had vrij snel een nieuw wiel. Bart van Gogh, de mechanicien, die uh, rende de longen uit zijn lijf. En inmiddels probeert Challengi in die afdaling weer bij te komen. Als eerste boven op de top. Inderdaad, ook vandaag weer een Fransman. Sylvain Chavanel, de Franse kampioen voor Charlinghi. Tot en... 7, Mario Tour de France. Op 1... Love the love is over She's broke his heart and that is rough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 Phil het was dat met Old Town. Zoals Jan Timmerman Gio Lippens nu is, denk ik iedereen in Italië. Nu is echt iedereen in Italië. Louis Leon Sanchez als laatste de Spanjaard uit de Rabobank ploeg. Maar goed, hij is er nu ook en ze zijn inmiddels in het peloton begonnen aan de afdaling van die Col de Montgenèvre. Een uh, korte afdaling. We gaan niet eens echt zo ver omlaag. Tot een, uh, we zitten nog steeds dik boven de duizend uh, meter als we beneden zijn. En dan gaan we beginnen aan de beklimming van de klim naar Sestriere. Ook ooit eens een keer finishplaats in een uh, kletsnatte uh, etappe waarbij zelfs ook. Een een beetje sneeuw viel. En als de coureurs in die beklimming van de mont even om hadden gekeken, dan hadden ze in de verte hadden ze de besneeuwde top van de Galibier zien liggen. De kol waar ze morgen aankomen. En overmorgen nog eens een keer overheen moeten op weg naar Alpe du West. Maar ik denk niet dat er veel mannen zijn geweest die omgekeken hebben. En op dit moment doen ze dat zeker niet, want ze zijn bezig aan die afdaling van de mont -Genevere. Dat ziet er dan heel spectaculair uit. De weg is goed hoor, in die afdaling. Maar je moet er toch niet aan denken dat er een renner over het randje gaat, want de ravine zijn pijloos diep. En nu gaan ze dan weer een tunneltje in met het complete peloton. Peloton, 6 minuten en 20 seconden voorsprong op de 14 koplopers. En daarachter, of daartussen moet ik zeggen, op 4 minuten en 55 seconden van de koplopers. Zij komen dus dichterbij Nicolas Roach, Kevin De Weert en Johnny Hogeland. Het zou wel eens een hele mooie tegenaanval kunnen zijn. Die straks uiteindelijk tot de kopgroep gaat leiden. Het peloton, ja, het gaat tempo maken. Maar het Zullen ze straks pas gaan doen, echt tempo maken in de beklimming van de Sestrière. In de richting van Sestrière, dat wintersportoord. Dat we, waarvan we weten dat het met de Olympische Spelen van Turijn dat daar in ieder geval het skiën werd gehuisvest. En ook het bobsleeën was daar. Mooie herinneringen, Sebas, achter de kop. Goed, ben jij trouwens al begonnen aan die beklimming? We zijn inderdaad bezig aan die beklimming. En we werden aan de voet van deze klim naar Sestrière... Werden we nog even herinnerd inderdaad, aan de Olympische Spelen. Want daar stond uh, een van de Olympische bobs. Stond daar, uh, de bobslee stond daar beneden op de rotonde waar we linksaf draaiden. En begonnen dus inderdaad aan die uh, lange klim van 16 jaar, 11 kilometer en 100 meter is die lang. Maarten Chalingi... Naar zijn lekke band weer teruggekeerd in de kopgroep. We zijn dus weer met 14. Gebeurde net op tijd. Net voordat die klim begon. Echt zo'n beetje aan de voet. Toen overbrugde hij de laatste meters. En inderdaad het was een mooie afdaling. Met uh, hoge vangrails in ieder geval. Maar inderdaad ze nu en dan wordt je even verrast. Als je een bochtje uitkomt door een tunnel. En vandaar dat de verbinding net eventjes uh, verbrak. Die verbinding staat nu weer mooi. We zijn weer aan het klimmen. De 14 man nog bij elkaar. Mooi dat er twee Nederlanders bij zijn. Naast Charlingi, Dus ook Bouke Mollem die het gisteren al een paar keer probeerde toen hij niet wegkwam. En nu rijdt eventjes in zijn eentje aan de linkerkant Sylvain Chavanel. Dacht ik eventjes dat de Franse kampioen misschien al in de aanval ging. Maar hij uh, kiest alleen even de andere kant van. ...om eens even eens naar zijn concurrenten te kijken in deze kopgroep. Eens even in het gezicht te kijken en eens te kijken hoe ze ervoor staan. Maar goed, gisteren dus al een paar pogingen gezien van Mollema. Uiteindelijk miste hij de slag. Probeerde hij nog de spook te wagen, dat lukte niet. En vandaag uh, het, zit hij er wel mee in de juiste slag. Net als Salinghi, net als Twee-Nederlanders, maar wel twee man. Leuk en Ten, in 22 kilometer wordt Frans van van COVID. Le Tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France.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 Met plage. La chronique du Tour. Vijf keer won hij de Tour de France, Jacques Anquetil. Maar de Fransman werd ook bekend om zijn bijgelovigheid. Zo haalde hij bergop altijd zijn bidons uit de houders van zijn fiets en stopte ze in zijn trui. Zo hoefde Anquetil minder gewicht mee omhoog te slepen, dacht hij. Hij was er in ieder geval van overtuigd. En het bleef niet bij de bidons, zegt Ab Gelbemans... in de jaren zestig ploegmaat van Anke Thiel. Als we gingen eten s'avonds, dan moesten we bijvoorbeeld om zeven uur... of om acht uur, en hoe de etap geweest was... en moesten we aan de tafel zijn allemaal. Dat was altijd correct, iedereen moest op, tafel, op tijd zijn. Maar we hadden vaak wel eens mensen die... Uh... Die uitgenodigd waren. En de ziel bijvoorbeeld. Of andere mensen die heel belangrijk waren. Die dat graag wilden om met ons mee te eten. En Anker die kwam altijd iets later. Maar als hij naar beneden kwam. En hij keek aan tafel. Dan ging hij koppen tellen. Zaten er 13 mannen. Dan ging hij meteen naar boven toe. en kwam hij niet meer terug. Dus hij was erg bijgelovig. En hij ging iedere start voor de Tour de France, ging hij in Parijs, was er een waarzester. En dan ging hij vragen hoe de, de, de ronde ging verlopen, of je geluk zou hebben. Of dat hij maar Toen had ze verteld dat jaar, ik dacht dat het 62 was, dat hij na een rustdag, we hadden twee rustdagen in die Tour, na een rustdag zou hij het heel zwaar krijgen. En de eerste rustdag hadden we alles besproken hoe we het zouden aanpakken. Dat er zoveel mannen van de ploeg bij hem bleven. Dus die eerste, de eerste rustdag was allemaal goed verlopen. Dus toen moest het, na de tweede rustdag zou je dan op dezelfde manier beschermd moeten worden. En dat werd ook gedaan. Maar toen was er in het vertrek onmiddellijk een behoorlijke kol. We hadden al wat warm gereden voor die kol. dat moet je doen als je in een berg opgaat dat je meteen wat warm staat natuurlijk. Dat hadden we allemaal gedaan. En toen voelde hij zich eigenlijk al niet zo lekker. Dus hadden we afgesproken dat Altig en ik zouden met de eerste meegaan. Dus helemaal voor voorin blijven om te het tempo te drukken als er wat met hem zou gebeuren. En we hoorden al direct, kregen we dus te horen via de, de, de radio, op de motorradje radio's... dat Anke meteen al eigenlijk na de eerste kilometer in de problemen kwam. En dat was dus duidelijk de dag die zij aangegeven had. En daar had hij ja, eigenlijk het volste vertrouwen in dat dat ging gebeuren. En we rijden naar beneden op een gegeven ogenblik. Na drie, vier minuten hoorden we de sirenes en gieren in de motoren. En hoorden we naar beneden komen. En daar kwam Anke Thiel En die kwam ons voorbij. En die liep, allee, bien, kom op. En wij probeerde aan te pikken, maar met geen mogelijkheid, want hij liet zijn steen naar beneden vallen. En binnen drie, vier bochten hebben we hem nooit meer teruggezien. Anker Thiel, die, ik dacht dat hij die rit won, of hij reed Polidoor in ieder geval, toen nog op drieënhalve minuut. Dus toen was het al een hele, ja, een, een hele, nou niet klaar dat hij de ronde zou gaan winnen. Maar die dag die was natuurlijk wel helemaal geslaagd toen. Do the 45. <middels> Geo Lippens, was Timmerman. Hoe ver is uh, bijvoorbeeld de kopgroep met die pittige beklimming naar Sestriere? Nou, die zijn al aardig onderweg, maar het is een lange klim. Dus ze moeten nog een uh, tijdje. En ja, al met al, het tempo ligt nog helemaal niet zo hoog. Dus kunnen de coureurs, voor zover ze dat doen. Een beetje genieten van de omgeving. Want het is echt zo'n prachtige dag in de Alpen. Dit zijn eigenlijk de mooiste dagen in de bergen. De afgelopen dagen heeft het gesneeuwd. De toppen zijn dus wit bepoederd. Net alsof er poedersuiker op ligt. Maar ondertussen is het prachtig weer. En rijden de coureurs in een vol zonnetje omhoog. Het ruikt fris in de bergen. Het ziet er allemaal erg mooi uit. Maar het tempo ligt niet hoog. Dat zien we bijvoorbeeld aan het peloton. Waar nog niemand echt heeft moeten lossen. Waar we wel door zojuist even door het gootjes zagen rijden. Hij werd eventjes naar de buitenkant gemanoeuvreerd door een onhandige actie in het peloton. Maar ja, het stelt allemaal niet zoveel voor in de klim en alle sprinters zijn daar er nog gewoon bij. Nog geen melding gehad van een renner die op achterstand rijdt. En je ziet het ook aan het verschil tussen de kopgroep van 14 man met daarbij dus Chalingi en Mollema en de achtervolgers Nicholas Roach, Kevin de Weert en Johnny Hogeland. Die voorsprong die loopt heel snel terug. 3 minuten en 33 is het nog maar. En dan komen straks die drie man. Misschien wel al voor de top, maar misschien ook wel in de afdaling komen ze uiteindelijk bij die kopgroep. En dan krijgen we toch een leuk spel hoor. Drie Nederlanders in de kopgroep in de Alpen. We hebben het wel eens minder gehad de afgelopen jaren. Het is dus een uh, mooie dag in de Alpen. Piloton nog steeds. Rustig aan op 6 minuten en 24 seconden van die kopgroep. Nee, de klasse mensenrenners die wachten blijkbaar. Die wachten zoals ze dat eigenlijk al zo vaak doen. Totdat uh, uiteindelijk de slotklim eraan komt. En dan kunnen we zeker weer vuur verwachten. Zeker ook met die spectaculaire afdaling. Voorlopig dus nog gewoon de kopgroep bij elkaar. Met daarbij dus ook Maarten Cialingi, Sebas. Dat is niet echt een klimmer. Nee, dat is meer een rennen voor Parijs-Roubert. Derde. Dit jaar werd hij in die prachtige klassieke over de kasseien waar je lichaam de ene stoot naar de andere moet zien te verwerken. En nu is het gewoon over asfalt omhoog rijden. En dat doet Tjalingi goed, moet ik zeggen. Zat al een keer eerder mee in een ontsnapping in deze Tour de France. Volgens mij was dat de rit naar Lourdes, uiteindelijk gewonnen door Thor Huisoft. Toen moest hij er toch behoorlijk snel af in de beklimming van de Obisk. Maar nu, en dat zegt ook wel aan de ene kant wat over het tempo... maar aan de andere kant ook wel wat over gewoon het goede rijden van Tjalingi vandaag. Dat hij er nog netjes bij zit. Want hij heeft toch een inspanning moeten leveren... Naar de voet van de Klimi naar om terug te keren naar die lekke band, alhoewel het was in de afdaling. Dat is ook wel weer fijn. Mollema, ook een prima indruk achterlaten tot nu toe in deze rit. Kopgroep even met 13 man in plaats van 14, omdat Dimitri Mouravjev even is gaan plassen. En hij rijdt op dit moment tussen de wagens weer terug naar voren. De renner uit die veel geplaagde ploeg van Radio Shack. De Bos hemzelf, Lem Armstrong, die komt deze week een kijkje nemen in de Tour. Maar die ploeg waar hij voor reed, en nog altijd aan verbonden is. Heeft toch al heel veel te verduren gehad met al die grote namen, de belangrijkste renners uit die ploeg, zoals Horner en Brajkovic. En dat soort mannen, Kleuren niet te vergeten, die allemaal zijn uitgevallen na blessures. Muravjev probeert het dus vandaag in de ontsnapping. En wij genieten inderdaad van het mooie uitzicht. De sneeuw op de toppen, het heeft ook flink gesneeuwd aan de Italiaanse kant van de Alpen. En voor de rest dat prachtig glooiende groene landschap. Ik ben toch altijd meer fan van de Alpen dan van de Pyreneeën. De 14 weer bij af sluit weer aan een kilometer of vijf-zes, gok ik, zijn er nog te klimmen tot aan de top van deze klim die na twee kilometer gaat. De klim naar 16 jaar. Smer vroeg ik loop naar beneden, in de garage je goest stond, ik taal weer bijna een dikje Het geert nog je haar, de motor naar hun, het zaal deze los en paap in de bier. Dus is rustig op stroom, geen minste bekennen. Weealier, ja, heel we op te zien. Niemand vertellen, weet wie je samen week komen er wel. Reef verroet, je hebt het dus gemellen, ik, mannen van Staal. De die blinken, de schaduw die vel over de weg. En ik weet nou al wat ik wil drinken, straks in hier keer leeg. Het stuk ween in, we moeten flink knijden. de rennen een haas, over en een knie. ja jaas op het stuur, de trappers te draaien. Hier me verrieren, hey mochten er zien. Vertellen. Weet wie je samen, wie komen er al. Reeg verroet, gen doet De wereld is voor en de wereld is voor mij en de oorlog Heerlijk, ja, daar waren ze weer. De Mannen van Staal van Roen Radio 1, het NOS-journaal. Met Nanette Wel. Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy proberen vanavond in Brussel een oplossing te vinden voor de Griekse schuldencrisis. Ze verschillen van mening over de rol van de banken. Merkel vindt dat de banken moeten meebetalen en Sarkozy is daartegen. Morgen is in Brussel een eurotop en daarvoor debatteert de Tweede Kamer nog met minister De Jager. De rechtbank in Den Haag heeft celstraf en werkstraffen opgelegd aan mensen die na de schietpartij in een supermarkt in Alphen aan de Rijn mensen hebben bedreigd. Een man van 40 uit Katwijk kreeg de zwaarste straf, drie maanden cel, omdat hij al een strafblad had. En zes mensen kregen werkstraffen. De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen... over de patiëntveiligheid in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Daar woedt een besmetting met een bacterie die niet op antibiotica reageert. Onlangs zijn weer vier patiënten overleden die besmet waren met de bacterie. En daarmee is het totaal aantal opgelopen tot 25. Inspecteurs zijn nu in het ziekenhuis om maatregelen te bespreken. En de top van het openbaar ministerie laat onderzoeken hoe het kan dat de 29-jarige man gisteren in Middelburg zijn ex-schoonouders om het leven heeft gebracht, terwijl hij al een jaar in beeld was bij de politie. De verdachte werd gisteren in Middelburg gearresteerd na een urenlange klop klopjacht. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie met de files op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat 2 kilometer tussen het Ouderijn en Nieuwegein. Op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Tussen Geusveld en het Koenplein 5 kilometer. En op de A16 richting Breda, op de parallelrijbaan. Daar staat tussen Kloppend en Bresseplein, rotterdam Feyenoord, 4 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 19.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 à la vie et à la mort tu es à moi sinon prends Noches, mi amor Mouah mm. Chéri, fijn Pense à moi quand tu t'endors Toujours, toujours Pense à notre amour J'entends au loin des guitares Qui enchantent la nuit noire Et résonnent sous les beau ciel era me resi la madone cure il suo quel forse per l'aura chi On sa no tram when noches, Ja, u kent het waarschijnlijk wel, hè? de afsluiting van elke televisie-uitzending van de avondetappe. Dit was nummer 19, Dalida, Buenos Noches, mi amor. Kushmets. Ja, is Hogerland uh, gestaag onderweg naar de kopgroep, Gio? Nou, dat is het juiste woord. Uh, gestaag onderweg. Achterstand uh, van die drie achtervolgers. Nu 2 minuten en 15 seconden. Nicholas Roach, Kevin de Weert en Johnny Hogeland. Dit zijn toch wel uh, mannen die goed berg op kunnen rijden. Nicholas Roach, uh, toch wel een, uh, ja, de zoon van, hè, zeggen ze dan. Uh, de... En uh, hij is uh, de kopman van uh, AG de R. Uh, het komt uit Ierland. En ja, hij zou het eigenlijk toch moeten doen. Uh, hij zou het moeten kunnen doen. Maar staat wel 22e op uh, bijna 15 minuten van Thomas Vecler. Vorig jaar reed hij een uh, redelijk opvallende tour. Zat hij er goed bij. Met name ook in de Alpen. En toen uh, kregen we ineens een duelletje tussen Roach en zijn uh, schaduwkopman. Uh, Jean Gadret. goede veldrijder ook. Maar ook een goede klimmer. En Gadret die hem niet bij wilde staan op het moment dat hij een lekke band dat Er was nog flink oorlog tussen die twee. Gadret is inmiddels afgestapt in deze Tour. Dus Roach mag het allemaal alleen gaan doen. Nicolas Roach samen met Kevin de Weert hebben we ook al vaker van voren gezien. Staat ook het beste geclasseerd op die twaalfde plek met 9 minuten achterstand op de gele trui. Hij kan dus prima klimmen. En dan Johnny Hogerland. Natuurlijk Johnny Hogerland. Als hij niet in het prikkeldraad beland was, was misschien niet zo'n grote held geweest in Nederland. Maar dan had hij misschien wel wat beter gestaan in het klassement. En dan had hij misschien wat langer kunnen strijden om de bolletjes te Peloton doet het nog rustig aan op 6'51, maar vooraan in die kopgroep van 14 man. Dan gebeurt er wat op weg naar 6'3, want we zijn bijna boven. We zijn bijna boven en er is een aanval van Ruben Perez, de Basque, de Spanjaard van Euskaltel, die een aantal meter voorsprong heeft gepakt. Gebeurde eigenlijk net nadat de tempo eerst omhoog was gegaan in die kopgroep. Want je zag dat iedereen zeg maar, achter elkaar naar boven begon te klimmen. Aanmerkelijk sneller omhoog dan in de kilometer hiervoor. En daar kwamen ze weer een beetje bij elkaar. En uh, daarna, toen uh, uh, kwam dus die marge van Ruben Perez en Moreno. En we zien nu ook dat Maarten Cialinghi daardoor een beetje naar achter begint te zakken. Hij rijdt nu in het laatste wiel. We gaan weer uh, om een uh, bochtje om een bochtje heen, om een uh, stukje rotsblok heen. En dan kan ik weer verder naar voren kijken. En dan zie ik dat uh, Hiver probeert aan naar voren te klimmen... met Boas -Son Hagen toch een van de verrassende namen... weer mee in de kopgroep gisteren tweede... geklopt door zijn landgenoten, landgenoot Thor Hueshoft. Ja, die heeft het vandaag wel geprobeerd, maar zit uiteindelijk dus niet mee. Boas -Son Hagen zit wel mee en rijdt toch ook een hele verdienstelijke Tour de Frans Alle etappen gewonnen gisteren dus tweede en nu mee. Maar één man dus vooruit en die zie ik toch al... Behoorlijk ver in de vetterrij door. Die uh, Ruben Perez. Daar langs een uh, spandoek. Een, uh, van de Schotse vlag. Een grote uh, spandoek zelfs daar. Nou, dat zijn al fans van David Miller. Maar die rijdt uh, in het peloton. Hier verder achter. Het is wel voor mij een mooi moment geweest. Om even de stopwatch weer in te drukken. Zodat ik zelf even kan timen wat het verschil is tussen die Ruben Perez. En de andere 13 achtervolgers. Dus inmiddels zijn uh, voormalige medevluchters. Waar het tempo wordt geleid door Parterski. En daar komt die groep aan. Alvarez neemt nu de leiding over van Pateski en dat gebeurt dan toch al op 32 seconden van de leider. Eén koploper dus, Ruben Perez en daarachter de 13 achtervolgers op iets meer dan een halve minuut. was dat met This Love. Ja, ze klimmen naar meer dan 2000 meter hoogte. Sestriere zijn ze. Hoe gaat het met uh, de eenzame koploper, uh, Gio? Ja, die heeft een voorsprong van 45 seconden op het groepje met Bauke Mollema en Maarten Cialinghi en de twee mannen van Vacan Soleil. Hij loopt dus uit. Hij heeft een voorsprong van 2 minuut 11 op Roche, De Weert en Hogeland. Maar die komen wel steeds dichterbij die achtervolgende groep van 13 man. En nu komt Perez dan boven als eerste op Cestrière. Waar we in 1999 nog de streep hadden liggen van een etappe. Het was een legendarische etappe. Want het was de eerste overwinning in een bergrit van Lance Armstrong. Hij zou dat ja. Jaar een eerste Tour de France in een serie van zeven winnen. Het was ook de dag waarop Mario Cipollini besloot de ronde te verlaten. We verdenken hem er nog steeds van dat hij zich onderuit liet glijden in de afdaling van de mont want we kregen ineens de melding dat hij daar lag en dat hij de koers verliet. Mario Cipollini had helemaal geen zin om die bergen over te gaan als sprinter. We hebben dus het peloton op 6 minuten en 36 seconden. Daar zagen we voor het eerst een man in de problemen. Niet de minst door Rui Costa, de winnaar van de etappe naar Superbest. Die moest daar lossen als eerste uit het peloton. Dat nog steeds geen geweldig hoog tempo rijdt. Maar het tempo in de achtervolgende groep van 13 man. Hoe hoog ligt dat? Zijn die trouwens al bijna boven? Ze zijn bijna boven. tempo ligt ietsje hoger dan de nette. Wel ruim boven de 20 kilometer per uur. Op dit moment in Sestriere. Tenminste, tweede deel zeg maar van Sestriere. Waar het heel erg druk is. Echt, hier staan ze 5 6 rijen breed. Ja, Italië natuurlijk ook een wielergek land. En ze zijn nu inmiddels boven. Want ik zie daar het spandoek van de top. En wij komen daar met de motor inmiddels ook onderdoor. En het verschil betekent dan wel dat het meer is dan... 1 minuut en 5 seconden. Het verschil tussen de koploper Ruben Perez en die 13 achtervolgers. Waar de twee renners van Vakasselij Leukemans en Bozits natuurlijk weten dat Hogeland eraan komt. We reden er net in de laatste kilometer van de klim. Even naast Michel Cornelissen. Die had zijn raampje dicht. Maar die had toch een geconcentreerde blik. Geconcentreerde blik. Hij was de hele tijd aan het praten in de communicatie met Leukemans, met Bozits en met Hogeland. Want hij is dus op komst, Guido. Ja, zeker, hij is op komst. Het verschil is minder dan een minuut op dit moment zelfs... tussen die achtervolgende groep en de mannen daar achter de drie... die nu over de top komen. Kevin de Weert voor Roach, voor Hogeland. En dan zullen ze het in de afdaling... zullen ze uiteindelijk dat minuutje moeten dichtrijden... en dan maar eens zien wat er gebeurt. Of ze die Ruben Perez nog kunnen achterhalen... of is de bask uit de Euskal Telploeg is die gewoon gevlogen... en gaan ze een pas na de finish hier in Pinerolo terugzien... Waar het... Het ijs trouwens goed verkoopt hier aan de overkant bij uh, ijssalon Da Vinci. Want dan zie ik de mensen gewoon in de rij staan. Prachtig hè. Zo'n uh, galerij. Zo'n typische Italiaanse bogengalerij. En daar ligt de finish dan aan. En daar staat het uh, zwart van de mensen bij de ijsko-zaak. Mooi is dat altijd. Italië en de koers. Ja, ze houden van de koers. Ze hebben grote renners gehad. Perez inmiddels in de afdaling. Moet even flink in de remmen. Want uh, het is bochtig. Maar de weg is wel breed en goed toegankelijk. Loopt mooi naar beneden. Hele, hele lange een afdaling totdat we straks gaan beginnen aan de Col de Tramontano. Vue de ma fenêtre et des bâtiments. Et vas-y, viens chez moi, regardera par la fenêtre. Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte postale. Een ansichtkaart uit de Tour van Jeroen Villard. Bonjour Jeroen. Eh hey, ciao Bella. <laughs> Het is een, uh, een ongefrankeerde kaart geworden vandaag, hè? Ja, ik, ik zit uh, nog zo'n 20 kilometer van de finish vandaan. omdat ik over de omleiding moest. En dat was allemaal heel pittoresk, zal ik je vertellen. Over de Lasje. Uh, maar dan, richting Cuneo, is het allemaal hele smalle wegen. En dan moet je dan met een hele konvooi pestwagens... inclusief de vrachtwagens die erbij horen... Door die uh, smalle dorpjes proppen. En uh, nou ja, daarom is het nog niet helemaal gelukt om bij uh, de vaste bus te komen. Maar uh, niet zo erg. Een mooie dag. We zijn vanochtend begonnen bij de start in Gap. Bij het allemaal uh, trompetters en fanfareorkesten en vendelzwaaiers. Het uh, trommelde en het, uh, het raasde. Het was allemaal prachtig. En daarna ben ik dus gaan rijden. En voordat ik uh, bij Italië kwam, even de, al uh, afgestoken over de Col de Vars. Kool de Vars ligt vlak bij de Isoir van morgen. Is ook een beroemde kool. Maar ze gaan er niet over. Het is heel bijzonder om dan over zo'n lege kool heen te komen. Zonder publiek, zonder toerkabaal. Alleen maar de schoonheid van de Alpen. In de afdaling zit daar uh, al jaren een uh, Nederlandse kunstenaar. Frederik Blok, me, Blok met, zijn, uh, met zijn galerie Altitude. Mooi glaswerk, mooie keramiek heeft hij. En dan kom ik zo langs wat in Italië terecht. En dan hoor ik Gio wel over, het wielengekke Italië is ook zo, maar ik ben nog geen enkele sm zender tegengekomen die het allemaal laat horen. Dus ja, dat is toch een beperking bij het aanrijden naar de finish. En daar in Pinarolo is het vaste verhaal, het verhaal van de gemaskerde gevangenen. Een Fransman die daar werd gevaar gezet in, in oude tijden. En die dat masker moest dragen. Vermoedelijk moet het een van de, Lodewijkse, een van de broeren van de toenmalige Lodewijken zijn geweest. Franse koning. En het wordt nog elk jaar wordt het, uh, gevierd. Met een toneelstuk over de gemaskerde gevangenen. En het wordt ook gespeeld door een gemaskerde acteur. Waarin zich, waar achter, de, achter dat masker zich een bekende Italiaan uh, ja, beweegt. Ik hoop maar dat uh, de renners ook het masker afzetten van uh, de van de ja, en, je hebt, en, en Jeroen, je hebt eindelijk mooi weer, hè? Eindelijk dat zonnetje op die kaart. Het is echt geweldig hier in de, wijn, in de wijnvelden aan uh, de uh, oostkant van de Alpen. Het is een geweldig mooi gezicht. Een 1 kilometer lang gerekte muur van bergpieken in het groen het toch maar. Dankjewel, Jeroen. Je mag nog even de groeten doen. Ook over de telefoon mag dat, hoor. Uh, dan doe ik uh, de groeten gewoon maar een keer aan uh, onze vrienden in uh, Nederland... die allemaal zo hard zitten te luisteren en niet meer bij zijn. Guus van Holland en Ben Wagendorp. Dankjewel, Jeroen. Adema. Big Ats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 Ik verheug me er toch echt op aanstaande zondag. De laatste uitzending van de Radio Tour de France zijn ze hier live in de studio uit Den Haag. Splendid met Again. Dan maar weer snel naar de 17e etappe in de Tour de France. Er is een koploper, achtervolgers, achtervolgers en het peloton. En de peloton dat het rustig aan doet, uh, Dione, uh, nu niet trouwens hoor. Want ze zitten nu in de afdaling van die beklimming naar Sestrières. En uh, dat is echt een elle lange afdaling eigenlijk tot uh, nou ja, vlak voor de finish eigenlijk. Gaan we deze afdaling verder meemaken tot een kilometer of 15 voor de finish. Want dan beginnen ze dan aan die Tramartino Pramartino moet ik zeggen. Dat is dan de slotklim met die gevaarlijke afdaling. En dan wordt het echt serieus hoor. Maar het peloton wordt nog steeds gegang maakt door de mannen van de gele trui van Thomas Vercler. Ik Zie Jelle van Endert daar behoorlijk goed in de buurt zitten. Marcus Boekhart zit daar nog redelijk in de buurt. Dat is een van de knechten van uh, Cadel Evans van BMC. En uh, ja, die weg die loopt gewoon lekker. Maar de achterstand van het peloton op de kopgroep, op de koploper moet ik zeggen, is inmiddels bijna 8 minuten. 7 minuten en 57 seconden. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die gekke Ruben Perez van Scaltel, uh, die Spaanse ploeg, de Baskische ploeg, dat die zomaar in de voetsporen gaat treden van de grote Fausto Coppi. Want de Tour kwam hier nog nooit aan. Nooit kwamen ze in Pinerolo aan. Pinerolo trouwens, ook even voor jouw informatie, dat was het decor van het uh, fluitketelschuiven tijdens de Olympische Spelen van uh, Turijn. Het uh, curlen, dat werd hier in deze plaats uh, gehouden. Hier staat gewoon de hal waar uh, het curling... Uh, toch een hele serieuze Olympische wintersport... waar dat uh, werd gehouden. Maar goed, dat weet hier Ruben Perez allemaal niet. Hij weet misschien ook niet eens... dat er een grote man ooit hier een etappe in de Giro won... met een hele ruime voorsprong... op de eerste achtervolging op Gino Bartali. Twaalf minuten voorsprong had Fausto Coppi in 1949 op Bartali. Het was een van de grote etappes... Ooit in de Giro d'Italia. Kwam dus aan hier in Pinorolo. Maar dat zal die Perez absoluut niet weten. Het enige dat hij weet is het verschil dat hij doorkrijgt op dit moment. Vanuit de, de wedstrijdleiding. Dat hij 1 minuut en 15 boot, seconden Chalingi. voorsprong heeft op de achtervolgers. Op die 5-13 achtervolgers met Mollema en Cialinghi. 2 minuten 20 op Johnny Hogeland met De Weert en Roos. En dus 8 minuten op het peloton. Het zou zomaar kunnen gebeuren voor Ruben Perez. Maar wat gebeurt er achter allemaal? Ja, daar valt Bouke Mollema uit de achtervolgende groep weg door een lekker achterband. Spijtig, spijtig. Tweede keer vandaag dus dat er een lekker rijdt. Eerst was het Charlingi en nu dus Bouke Mollema. En de ploegleiders zijn er niet bij, want die zitten inmiddels achter het groepje met Johnny Hogeland. Die hebben barrage moeten maken, zoals dat zo mooi heet. Mollema is wel gelijk door de neutrale materiaalwagen als het ware gedepaneerd. Kijk eventjes achterom, maar de weg is akelig leeg achter mij. En er kan toch een paar honderd meter terugkijken in die mooie afdaling van uh, Sestriere. Mooie brede weg. Zo'n uh, weg in, uh, de, zo van het ene wintersport naar het andere wintersportoord. Dat kunnen ze wel maken, die uh, Italianen. Ook allemaal mooi asfalt. Maar ja, problemen dus voor Bauke Mollema. Cialinghi dus nu nog in zijn eentje uh, in deze achtervolgende groep. En dat gebeurt dus allemaal op dikke minuut achter die Ruben Pires. Ze moeten eerst nog maar eens die bask zien terug te halen voordat ze hier kunnen gaan denken aan de etappenzegen. Want die loopt toch Dus alleen maar verder en uh, verder uit. Ik kijk nog één keer achterom. Bauke Mollema, komt hij al of niet? Nee, ik zie hem nog niet komen. Jammer, hij is weggevallen uit de achtervolgers. Dat waren, Dat waren Sebastian en Gio vanuit de koers. We blijven die zeventiende etappe natuurlijk volop volgen. Uh, Ruben Perez is de koploper. En daarachter uh, de achtervolgers. En daarachter weer het peloton. We zijn benieuwd wat uh, Johnny Hoogerland vandaag nog kan. We zijn ook benieuwd wat Maarten Chalingi vandaag nog kan. En uh, ja, die arme Bauke Mollema heeft nu dus te maken met pech. En dan is het wel heel lastig om er weer bij te komen. Nog 46,7 kilometer moet er gereden worden. En uh, de achterstand van het peloton op die eenzame koploper... Ruben Perez van uh, de ploeg is nu 8 minuten en 3 seconden. We blijven het volgen, zoals gezegd. Ik maak plaats voor Tom van het Hek en Aard Vierhouten. En ik wens u veel plezier bij uh, de komende uren van... Radio tot half zeven vanavond zijn we er. Veel plezier. Luisteraars, blijft aan uw toestand.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 Het nieuws van alle kanten. Wiewe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegreide spaarsentjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.